Sagarmata, de moedergodin der aarde. Wij zeggen Mount Everest, de hoogste berg ter wereld. 8.848 meter, het dak van de wereld, waar de goden wonen. Zoals het zo vaak gebeurt, je verwacht geen sneeuw meer en dan op een morgen ligt er een enorm pak. Suske, Wiske, Tante Sidonia en Lambiek gaan na het ontbijt meteen naar buiten om van de sneeuw te genieten. Lambiek wil zich natuurlijk weer eens uitsloven... en raast op de slee een heuveltje af. Hemel, hij gaat in volle snelheid de helling af... en er komt een vrachtwagen aan. Dat wordt een catastrofe. Ik zal onder de wielen van die 20 tonnen terechtkomen. Gelukkig is Jérôme er nog. Met een tussensprintje zorgde hij ervoor... net iets eerder bij de vrachtwagen te zijn dan Lambiek. Met één hand tilt hij het gevaarte op... En Lambiek zuist er nog net onderdoor. Jeroen zet de vrachtwagen weer neer en alsof er niets gebeurd is, vervolgt de truck zijn weg. Geschrokken, maar tevreden over de afloop, gaan onze vrienden naar binnen. Wat ze niet gezien hebben is dat uit het laadruim van de vrachtwagen een kist is gevallen. Op de zijkant staat iets. Mount Everest, Belgische expeditie, winter 1988-89. Door de val is de deksel losgeraakt. Wat later op de dag ziet Suske in de hoek van de tuin een tentje staan. Waar staat het dan, Suske? Daar, maar, maar, maar het is weg. Je het gedroomd hebben, Suske. Ik heb niet gedroomd. Het stond er. Ik weet het zeker. Dan ziet Wiske het tentje in een andere hoek van de tuin staan. Wat pauzen jullie toch? Het staat hier. Het stond net nog daar. Onze vrienden denken dat het tentje van de PTT is... en schenken er verder geen aandacht aan. Die avond kijken ze naar een documentaire... over de Belgische Mount Everest-expeditie. Straffe gasten, zeg ik. Kijk, daar is de Everest. 8848 meter hoog. De hoogste berg ter wereld. Weet je hoe de Nepalezen hem noemen? Sagarmata, de moedergodin der aarde. In het tentje in de tuin worden de woorden van Suske gehoord. Prompt schuift het groene geval naar het huis toe en sluipt naar binnen. Daar heeft men niets in de gaten. Wat een bergen! hè? Straffe gasten, zeg ik. Straffe gasten. Als onze vrienden de volgende ochtend opstaan, blijkt de hele inventaris van tante Sidonia ontvreemd te zijn. Tafels, stoelen en kasten. Zelfs de bedden waarop ze sliepen zijn verdwenen. Nu is het genoeg. Als de criminaliteit zo ver gaat dat ze je bed onder je rug vandaan halen, ik waarschuw de politie. Op dat moment zien Sidonia en Lambiek het televisietoestel door de voordeur naar buiten verdwijnen. Wat is toch? Opzij, die zal niet verkomen. komen. Lambiek zet de achtervolging in, op de voet gevolgd door Suske, Wiske en Sidonia. Hij verdwijnt om dat tentje. Daar pak ik hem. Lambiek duikt het tentje in en blijft stokstijf liggen. Alleen zijn benen steek er nog uit. Heb je hem, Lambiek? Lambiek? Hij antwoordt niets trek hem maar uit. Hij is koud. En stijf. En helemaal bevroren. Ze slepen de stijve Lambiek naar huis. Pas nadat ze hem een fikse borrel hebben gegeven, komt hij weer tot leven. Snel drinkt Lambiek de hele fles leeg en rent prompt stomdronken weer naar buiten op zoek naar de tv. Lambiek, blijf hier! Maar Lambiek is niet te houden. Met een sierlijke snoekduik duikt hij het tentje weer in, samen met Wiske, die nog net zijn voeten heeft weten vast te pakken. Ze hebben zo'n vaart dat ze aan de voorkant het tentje weer uitschieten. Daar... Ben je nou helemaal gek geworden, Lambiek? Het is hier ijskoud, je zult bevriezen. Maar waar, uh, waar zijn, zijn we? we? Het is ongelooflijk. Wiske en Lambiek zijn in een imposant, besneeuwd berglandschap terechtgekomen. Lambikske, waar zijn we? De, de tent is weg. Suske weg. Tante weg. Kijk daar. De huisraad van Sidonia. Wiske, we, we zijn, we zijn in, in de Himalaya. Suske en tante Sidonia snappen er geen snars van. Want als Suske de tent inkijkt, ziet hij nog Wiske, nog Lambiek. En aan de andere kant van het tentje zijn ze er ook niet uitgekomen. Hier klopt iets niet. Voorzichtig kruipen ze samen het tentje in. Trek voorzichtig de achterkant van de tent open, tante. Maar geen stommiteiten hoor. Maar... Door de opengeritste achterkant van de tent heen zien ze Lambiek en Wisken staan. Ze staan in een berglandschap. Waar zijn ze? Nou, die bergen zijn zo groot. Zo geweldig. Dat, dat, kan maar, dat kan maar één plaats zijn. De Himalaya. Ze staan daar door te vriezen. We moeten ze terughalen. Nee, nee, snap je dan niet dat we hem niet terug kunnen halen? Als je door de tent heen bent, kun je niet meer terug. Deze tent is een, is een soort sluis naar een andere plaats. Een andere wereld. Ik, ik snap het ook niet. Maar als we deze tent doorgaan, zijn we er geweest... Tante Sidonia en Suske zijn wanhopig. Wat moeten ze doen? Samen met Jeroen keren ze terug naar huis. Dan krijgt Suske een idee. We kunnen hen maar op één manier redden. Er zelf naartoe gaan. Maar dan met zoveel mogelijk materiaal. Warme kleren, bergschoenen. En dat doen onze vrienden. Ze bereiden hun expeditie grondig voor. En met zoveel materiaal als maar mogelijk is, kruipen ze de tent door naar de Himalaya. Van Wiske en Lambiek echter geen spoor. Ze zien alleen hun huisraad staan. Dan horen ze een zwak klopgeluid uit een van de klerenkasten komen. Ze doen de deur open en daar zitten Wiske en Lambiek in hun pyjama tot op het bot verkleumd op de onderste plank van de hangkast. Snel zet Jeroen de tent op en krijgen Wiske en Lambiek warme kleren. Binnen een uur zijn ze weer in goede doen. Alleen hebben ze vreselijke honger. Ongelukkigerwijs hebben ze alleen maar een pot zure uitjes van huis meegenomen. Die nacht wordt Lambiek zo door de honger geplaagd... dat hij de tent verlaat en in de ijzige nacht op zoek gaat naar eten. Maar het enige dat hij vindt is een berin. Als Lambiek de volgende ochtend na een onplezierig avontuur met haar echtgenoot... Een beer van een uh, beer weer bij de andere terug is. Beginnen onze vrienden moedig aan de afdaling. Na een barre tocht door sneeuw en ijs, geteisterd door honger en hoogteziekte, bereiken ze het klooster van Tengpoche. Het ligt schitterend tussen de uitlopers van het Himalaya-gebergte. Prachtig en Daar heb ik nu geen oog voor tot het Eerst even weg. Een vriendelijke monnik zorgt voor voedsel en onderdak voor onze vrienden. De volgende dag maken ze hun opwachting bij de hoofdlama. Welkom in het klooster van Tempogge, vreemdelingen. Wat brengt u naar deze streken? Tante Sidonia begint te vertellen en een tijdje later. En toen we langs de andere kant uit het geheimzinnige tentje kropen, waren we in de Himalaya in waarde. En daar stond mijn hele salon in de sneeuw. Het was nog niet eens afbetaald. Maar waarom doen jullie zo raar? Is er wat? Wat ik verteld heb is echt gebeurd hoor. Echt waar. Het wonder is geschiet dat ik dit nog mag meemaken. Jullie, jullie zijn in contact gekomen met... met, met Even dreigt de hoofdlama flauw te vallen, maar al gauw herstelt hij zich. Ik zal het u uitleggen. Dit wonder is nog nooit geschied. U bent in uw huis bezorgd door de drie zonen van Sagarmata. Maar Sagarmata is een berg, de Mount Everest. Sagarmata is de moedergodin der aarde. En zij heeft drie zonen. Ik begrijp het niet. Jullie? zijn de eerste aan wie ik het geheim moet ontsluiten. Geen niet ingewijden heeft het ooit mogen aanschouwen, maar jullie zijn begenadigd. Zelfs de lama's, mijn medebroeders, hebben dit nooit gezien. Kom, volg mij. De hoofdlama leidt onze vrienden naar een enorme zaal waar een groot en prachtig mooi wandkleed hangt. Oh, wat is dat? dat is een tanka deze opzijde geschilderd als symbolen vertellen de geboorte en het leven van Sagarmata niemand weet nog hoe oud het is het is er altijd geweest mag u het ons vertellen? zet u al een neer en luister nog voor de continenten gevormd werden verscheen in de lucht een wolk zo groot als het universum Eeuwenlang regende het uit deze walk, maar het water bleef boven. De wind pries van alle kanten tegen het water aan, tot het één solide massa werd die hoger en hoger groeide. De beukende golven werden gletsjers en de vallende sneeuw toverde alles met. En Sagamata, de moedergodin in de aarde, was geboren. Ik kreeg er koud van. In de drie zonen. Daar Sajjarmata de hoogste en de mooiste was, moest zij toezien op de rest van de aarde. Maar zij was altijd alleen en weende bittere tranen. Uit deze tranen werden op dezelfde wijze haar drie zonen geboren. Voor het overtollige water moest een weg gevonden worden. En zij gaf haar zonen een naam. Hoe heet ze? Bato, wat in het Nepalees spoor betekent... Pani, dat wil zeggen water, en Prokari, wat meer betekent. Mag ik ook iets vragen? Wie zijn die lelijkers op de tanken nee. Vele van de hoge bergen in de Himalaya zijn geworden. Eén daarvan, Kangri, wat piek betekent, is een slechte god. Altijd jaloers op de hoogte en de schoonheid van Sagarmata. Tijdens de hevige stormen spuugt hij naar Sagamata. En uit zijn speeksel zijn ook drie zonen geboren. Ze zijn afgunstig op Bato, Pani en Pokahari. En haten hen. Ze willen steeds met hen strijden. En hoe kwamen de zonen van Sagamata dan in mijn tuin terecht? Want daar de godin moet toezien op de aarde, stuurt zij hen uit naar de rest van de wereld. Eenmaal per jaar moeten ze een verslag uitbrengen. Dit moet, anders verliezen ze hun kracht. Ik snap het, de zonen van Kangri beletten hen om bij hun moeder te komen. En wat als zij in hun kwade opzet slagen? Dan brokkelt Sagarmata af en wordt Kangri de hoogste berg. Aan het eind van hun reis zijn Bato, Pani en Pokhari erg vermoeid en bijna weerloos. Het is dan dat de zonen van Kangri toeslaan. Oh, waarom hebben ze mijn huisraad gestolen? Soms brengen zij geschenken mee voor hun moeder. En dan grijpen ze alles wat ze kunnen krijgen. Soms meer dan ze kunnen dragen. Ik heb u dit alles verteld, gezegende. Omdat de zonen van Sagamata uw huis met een bezoek vereerd hebben. Bewaar dit geheim in uw hart. De moedergodin van de aarde is uw goedgezind. Uh, is zo knap. Uh, haar zonen nemen een menselijke gedaante aan. Maar de godin laat zich nooit af de nimmer zien. Zij is de godheid en voor het menselijk oog onzichtbaar. U bent onze gasten zolang u wilt. Maar morgen vertrekt er een kagavaan naar het dal. Daar kunt u u bij aansluiten. De avond valt nu. Ik wens u een verkwikkende nachtrust. Maar de hoofdlama heeft een bang voorgevoel. Er zit onheil in de lucht. Wat dat onheil is, merken de bewoners van het klooster die nacht. Ze worden wakker door een hevige rommel en gedonder. Onweer? Nee, het is meer een soort natuurbombardement. De stenen en rotsen suizen door het dal van Poche. Het is de toren der goeden. Ik weet niet of ik er goed aan heb gedaan het geheim te ontsluieren. Maar kom, laten we naar binnen gaan. Tegen deze krachten zijn we niet opgewassen. En door meditatie kunnen we misschien onze angst overwinnen. Lambiek heeft zo zijn eigen opvatting over meditatie en gaat op onderzoek uit. Even later komt hij terug met een zwevende monnik. De monnik brabbelt iets over een wit licht... en dat de zonen van Sagarmata in gevaar zijn. Dan is opeens de stenen orkaan voorbij. Ben je iets wijzer geworden van de zwevende monnik, eerwaarde? Zeker, en het stemt mij droef en angstig. Onze broeder heeft in trance de zonen van Sagarmata gezien. Ze waren uitgeput en gewikkeld in een ongelijke strijd met de zonen van Kangri. Zo zullen zij nooit bij hun moeder geraken. Je begrijpt het al. Dit kunnen onze vrienden natuurlijk niet laten gebeuren. En ze besluiten de zonen van Sagarmaten te gaan helpen. De hoofdlama is hier erg mee verguld. En als onze vrienden vertrekken, neemt hij afscheid van ze met een speciale ceremonie. En geeft hij ze witte sjaaltjes, gele koortjes en gebedsvaantjes mee. Al dus gezegend gaan onze vrienden op weg naar Sagarmata, Mount Everest, de hoogste berg op aarde. Na een barre tocht bereiken onze vrienden na twee weken een hoogte van 5.350 meter. Daar slaan ze hun kamp voor de nacht op. De volgende ochtend worden onze vrienden wakker van een enorm gedonder in de verte. Hetzelfde als we in het klooster meegemaakt hebben... De strijd tussen Bato, Pani en Pocari en de drie zonen van Kangri. Ik ben bang, tante. Blijf hier, ik ga naar Jorom. Nee, laat me niet alleen. Maar tante Sidonia gaat toch. Ze loopt naar de tent van Jorom en Lambiek... maar halverwege verstuikt ze haar enkel. Gelukkig hoort Jorom haar hulpgeroep. Hij verlost haar uit haar netelige positie... en draagt haar terug naar Wiske. Jij blijft hier bij Sidonia... Mannen gaan zonen van Sagarmata helpen. En wij weerloos alleen blijven? Ik niet. Doen wat je gezegd wordt. Hebben geen keuze. Als we zonen willen helpen, dan nu, begrepen. Ja, Jerommeke. En niet uit de tent komen, begrepen. Ja, Jerommeke. Suske, Lambiek en Jorom gaan op weg naar het dal der stilte, waar het geluid van het Titanengevecht vandaan komt. Na een lastige tocht bereiken onze vrienden het strijdtoneel. Daar zijn ze. Het zijn de zonen van Kangri die de stenen slingeren. En Batel, Pani en Pokari houden zich schuil achter hun rotsblok. Zo zullen ze nooit de top van Sagarmata bereiken. De aanvallers zijn veel sterker. Die hebben ook geen reizen rond de wereld gemaakt. Wat doen we? Terwijl Suske naar de zone van Sagarmata rent om ze gerust te stellen, vallen Jerom en Lambiek de drie boosdoeners aan. Jerom hakt de drie ettertjes in de pan en sluit ze op in een grot. De zonen van Sagarmata kunnen nu ongehinderd door naar de top. Maar door de reis en het gevecht zijn ze te uitgeput om verder te klimmen. heb nog alle tijd om te rusten en nieuwe kracht op te doen. Ik ga Donia en Wiska halen. Zoek ondertussen beschutte plek om uit te rusten. Zal niet lang wegblijven. Als jerom na een uur nog niet terug is, gaat Lambiek op onderzoek uit. Als hij langs de grot komt, waarin de drie zonen van Kangri opgesloten zitten, kan hij het niet laten ze even te pesten. Dat heeft tot gevolg dat de drie etters uit kunnen breken en weer opnieuw kunnen beginnen met de strijd. Hier komen we nooit levend uit. Denk je dat? Hebt u mij al eens goed bekeken? Dat broedsel van Kangri gaat ons iets meemaken. Let op! Lambiek loopt op de drie ledenkers af. Zeg eens, mislukte punkers. Komt er nog wat van? De schrik zit erin, hè? Wat is dat? Sneeuwballen gooien? Zie je dat? We gaan sneeuwballen gooien. achter, hè? Maar de sneeuwballen die de drie pestkoppen maken zijn zo groot als een huis... en Lambiek ligt dan ook in een mum van tijd op zijn snuffert. Dan wordt Suske woedend. Hij loopt met grote passen op de drie af en zwaait als een wilde met zijn armen. Kaffers, misbaksels, puls, lomperikken, lafaards. Oh, Suske, blijf hier. Zwijg! Als ik over mijn toeren ben, kan niemand me tegenhouden. Ah! De zonen van Kangri slaan als een haas op de vlucht. Suske kan zijn ogen niet geloven. Hij draait zich om en snapt dan waarom de drie gevlucht zijn. Jeroen en Wiske stonden al de hele tijd achter hem. Maar, maar ze zijn toch voor mij op de vlucht gegaan, hè? Je, je hebt het gezien, hè? Weet niet zeker. Ga het eens vragen. Sidonia? Sidonia? Jeroen is door de actie van Suske helemaal vergeten op tante Sidonia te letten... ...die met haar verstuikte enkel achteraan hobbelde. De zonen van Kangri maken er dankbaar gebruik van... ...en ontvoeren tante een grot in. Ze hebben tante! Ze vluchten ermee naar die grot. Het valt mee, niet in paniek raken. Niet in paniek raken? Valt het mee? Ze hebben tante! Kalm en luister... Kunnen van gelegenheid gebruik maken om Bato, Pani en Okari op berg te brengen. Zijn dan al een heel eind op weg vooral eens erdoor hebben. En jij dan de rom? Zal me bezighouden met zonen van Kanari en Sidonia bevrijden. Terwijl Jeroen achterblijft om met de drie ettertjes af te rekenen en tante Sidonia te bevrijden. Vertrekken Suske, Wiske en Lambiek met de zonen van Sagermata op weg naar de top. Als ze uit het gezicht verdwenen zijn, neemt Jeroem een kijkje in de grot. Hmm, niets te zien. Alles rustig. Te rustig. Van Sidonia geen spoor. Hallo. Hmm, hebben Sidonia aan gewelf gehangen? Jeroen bevrijdt tante Sidonia met één sprong, maar de zonen van Kangri zijn hem door een tunnel in de grot gesmeerd. Inmiddels zijn onze vrienden aan de laatste loodjes van de klim begonnen. Dan zien ze in de verte de drie zonen van Kangri aankomen. De zonen van Kangri! Ze zijn er weer! Lambiek weet de drie pestkoppen met kunst en vliegwerk op afstand te houden, terwijl Suske en Wiske de zonen van Sagarmata omhoog duwen zelf zijn ze te uitgeput om nog te kunnen klimmen. Nog 200 meter van de top, nog 150, dan... Oh. glijdt Wiske uit en valt in een diepe kloof. Ik zit klem en die ijskloof gaat langzaam dicht. Ik zal verpletterd worden. Suske, Lambiek en de zonen van Sagarmata willen Wiske te hulp komen. Maar Wiske wil er niets van weten. Nee, ga naar de top. Dat is belangrijker. Dappere Wiske. Ze is bereid zichzelf op te offeren. Dan opeens... Kijk daar, op de top. Een verblindend wit licht. Wat is dat? De vliegende monnik met zijn visioen sprak over een wit licht. Uh, het is een vrouw. Sagarmata, de moedergodin der aarde... Tegen de wet van de goden in, vertoont Sagarmata zich aan mensen en daalt ze af van de top van de Mount Everest. Dan begint het ineens ijskoud te waaien. Daar, Kangri! Hij zal haar bestoken met de vreselijkste stormen. Poeh, dat moest er nog bij komen. Aan de overkant van Mount Everest is Kangri verschenen. Een lelijk monster dat ijskoude lucht en grote hoeveelheden sneeuw over onze vrienden en Sagarmata heen spuit. Ondanks de ziedende storm zoekt Sagarmata geen beschutting. Steeds dichter komt ze naar onze vrienden toe, vechtend tegen de uitputting. Dan, als ze bijna bij hen is, daalt ze af in de kloof waar Wiske Klem zit. Kom, lief kind, je hebt je leven gewaagd voor mij. Jouw liefde kende geen grenzen. Evenzo heeft de dankbaarheid mijn grenzen verlegd. Als Wiske Sagarmata ziet, denkt ze dat ze in de hemel is beland. Zie je wel, ik, ik ben in de hemel. Een engel is me komen halen. Jammer dat Zuske er niet bij is. Nee, Wiske, je bent nog niet in de hemel, maar het scheelde niet veel. Ik ben Sagarmata. De moedergodin de aarde, ik droom niet. De storm is inmiddels gaan liggen. Kangri is verslagen. En het weerzien tussen Sagarmata en haar drie zonen is ontroerend. Dan voegt ook Jérôme zich weer bij onze vrienden. In zijn handen draagt hij Tante Sidonia. Het hele gezelschap is weer compleet. Uh, majesteit, ik bedoel uh, mevrouw de Godin. ik had al wel begrepen dat ik hier de leiding had, zeker. Vrienden, wie heeft de leiding in vriendschap? Het hart. De rest is moed en doorzettingsvermogen en zelfopoffering. Maar de kern is het hart. Vaarwel, vrienden. Mijn dank is groot. Ik en de goden zullen altijd met u zijn. Uh, uh, momentje, hoe komen we thuis? En mijn huisraad? Heb ik niet gezegd dat mijn dank groot is? Dan worden onze vrienden in een reusachtige draaikolk meegesleurd en netjes thuis afgezet. Ik ben blij dat ik weer thuis ben. Nou, en, en alles staat weer op zijn plaats. Ik ga wel. De anderen lopen naar de deur om te kijken wat er gebeurd is en ze zien dat Lambiek is flauwgevallen. In de deuropening staan drie jongetjes. Ze zijn aan het collecteren voor de carnavalsvereniging en zien eruit als de drie zonen van de boze kangri. Het zijn natuurlijk maskers die ze voor hebben, maar dat heeft onze lambiek waarschijnlijk niet begrepen. <lacht>